Sommigen zijn tenen kwijt, bij anderen zijn stukken vlees uit dijen en enkels gehapt. Langs het strand zijn posters opgehangen om te waarschuwen voor de piranha's. De Braziliaanse autoriteiten overwegen niet om het strand te sluiten. Daarvoor is het economisch belang van het populaire toeristennoord te groot. Het weer vannacht een paar graden vorst. Op en afritten en bruggen kunnen glad zijn. Overdag eerst vrij zonnig, maar later meer bewolking. En dan wordt het een graad of acht.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 Zo,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 Misschien maar voelen doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey, hey. dus dat ik niet bezig ben? Denk dat ik geen gevoelens heb? Denk, wat zei je ziel? Me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 Is it good?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 free. Don't mm -hmm. 6.9 ZFM, Zfm. Baby, can't you Als se questo cielo in fiamme eenmaal eenmaal eenmaal come eenmaal eenmaal un attore, per amore, hai mai fatto niente solo. Sfidato il vento e un reto, diviso il cuore stesso. Pagato e riscommesso, dietro a questa mania. Che resta zo. Het ritme van Shamsport,